Goedenavond, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote zoekactie op het Veluwe meer naar een vader en een kind is gestopt. De kustwacht gaat ervan uit dat de twee niet meer levens worden gevonden. Vanmiddag sloeg de kano waarin ze zaten om. De twee andere gezinsleden zijn uit het water gehaald, vertelt de brandweer. Er is één kind gevonden en de moeder hebben ze ondertussen ook gevonden. En is naar overgedragen aan de ambulancezorg. De moeder is gereanimeerd. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Vanaf maandag kunnen mensen in Amsterdam en Den Haag gevaccineerd worden tegen apenpokken. Het gaat om mannen die PrEP gebruiken. Dat is bescherming tegen HIV. Het apenpokkenvirus gaat nu vooral rond onder mannen die seks hebben met verschillende mannen. Hoewel iedereen het kan krijgen. Op Mallorca zijn ze helemaal klaar met toeristen die alleen maar naar het Spaanse eiland komen om te feesten en te zuipen. Ze hebben daarom besloten om acht bars voorlopig op slot te gooien. Het gaat vooral om tenten die populair zijn bij Duitsers en Briten. De komende tijd worden nog meer bars gesloten en de minister sluit meer maatregelen niet uit. Flink schrikken, flink schrikken was het voor passagiers op een watertaxi in Rotterdam. Vanmiddag knalde die boot tegen een grote rondvaartboot aan en verdween onder water. Deze vrouw besloot het te filmen. Oh my god, het loopt vol met water, hij gaat zinken, gaat zinken! Zes mensen belanden in het water, onder wie de schipper en een kind. Meteen kwam er hulp van alle kanten, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Onder andere van andere watertaxis. Uh, die schippers die hebben ook geprobeerd om de watertaxi die onder de Spido is gegaan... om die overeind te trekken. Ook met hulp van de Spidovaartorg speedo, uh, zelf is dat gelukt. En zijn uh, die uh, inzittenden uh, naar boven gekomen en konden ze dus gered worden. Het lijkt goed te gaan met de passagiers. Ze zijn in het ziekenhuis nagekeken. Het weer op veel plaatsen regent. En het is hooguit 21 graden. Straks wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen soms zon, soms regen bij 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knopent Diemen en Muidenberg 5 à 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met weg. De rechte reishok is dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velsen 10 minuten vertraging. Op de A10 knopend Waterhuismeer richting knopend Koenplein... tussen Amsterdam-Over-Amstel en Amsterdam-Slotenvaart ook 10 minuten vertraging... De A22 Beverwijk richting Vels is nog steeds dicht bij de Velsen-Tunnel. Omrijden kan via de A9 via de Wijkertunnel. De N197 Heemskerk richting Beverwijk. Daar loopt het nu aardig vast. Tussen Wijk aan Zee en Beverwijk Oost ruim een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even afwachten hoor. Deze microfoon die doet het. Ja, nee, dinsdag had ik een probleem met dit, uh, dit uh, ding. Dat is er bij het mengpaneel. Welkom, Julie en Claire. En, nou ja, een heel frans uh, nummer uh, in ieder geval. Dat allemaal met, uh, met de tour. Dat heeft daarmee te maken. Toch, deze zandbord draait door een beetje live uh, doen met leuke muziek. Bijvoorbeeld deze van Madonna met de look of love. 1985 was het het jaar van Live Aid en ik zag hem inzetten, Deze David Bowie, dit nummer. Ik vond het toen al een fantastisch nummer. Zeker in een heel eifel wembley stadion Dat was nog het oude Wembley-stadion. Tegenwoordig is dat een beetje een nieuwe -stadion. Het voetbalveld hebben ze laten staan, alleen hebben ze, wat er omheen is hebben ze veranderd. Maar toen was het nog een heel klassiek stadion, wat ook nog wel een spoor. Een bijzondere popconcert dat werd gebruikt. En hij was er dus een van. David Bowie met Born Love en Dabour Madonna met The Look of Love. Een beetje een uh, wat uh, rustiger nummer. Um, dit komt uit Breda. Ze zijn ook uh, nog eens een keer bij ons geweest. Maar hun nieuwe single komt eraan. Light by the Sea. En dit is nog van hun eerste album. Eleanor. radiocursus doen hoe je een single een beetje beter af kan editen. Want dat wat er aan het begin was, dat hoorde er niet helemaal bij. Joe Jackson en Stepping Out. Daarvoor hoorde je Light by the Sea met Eleanor. Er is trouwens een nieuwe single van dit gezelschap uit Breda onderweg. Inderdaad, ze komen uit Nederland. Nou, niet helemaal, want de ene helft komt oorspronkelijk uit Hongarije... Maar goed, ze uh, wonen al een tijdje. Tenminste, zij woont dan al een tijdje hier. Diana Ross met een wat minder bekende hit van haar. Eigenlijk misschien meer een tipperadenotering. notering. Het nummer dat heet Spierballen. Uh, ze houdt ook van mannen met muscles. Ja hoor, de mussels uh, Muscles van uh, Diana Ross. Het is uh, bijna... Um, we gaan er eigenlijk op uh, weg naar de halflijnen van half zeven. Want uh, daar moet je dan op een gegeven moment een klein beetje rekening mee houden. Ik zei al, het is niet een hele grote hit uh, van Diana Ross. sterker nog, ik denk dat het zelfs een tipperade notering is uh, geweest. En bovendien, um, als ik het uh, wel uh, heb... is het ook van een album wat na um, Why Don't Fool's... Fall in Love. Tot aan die hoofdlijnen van het nieuws. Deze hele gezellige van de Rolling Stones. En Rock in a Hard Place. Yeah. Give me the truth now Don't want no shame I'll be hung around a quarter For a sheep just as well as The land Stuff makes me and a hard way In a hard way Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Amsterdam en Den Haag kan een specifieke groep... vanaf maandag gevaccineerd worden tegen apenpokken. Het gaat om mannen die nu al het prepmedicijn gebruiken tegen een HIV-besmetting. Maar deskundigen benadrukken dat iedereen het virus kan krijgen. De Russische troepen komen steeds dichterbij een van de grootste energiecentrales van Oekraïne in de buurt van Donetsk. Amerikaanse deskundigen melden zware gevechten in de buurt van de oude kolencentrale. En het lijkt goed te gaan met de zes mensen die in Rotterdam op een watertaxi zaten die werd overvaren op de Nieuwe Maas. De zes, onder wie de schipper en een kind, zijn uit het water gehaald en in het ziekenhuis nagekeken. Het weer op de meeste plekken droog vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of twaalf. <totstuk> me and you baby set your body a blaze set your body a blaze your body a blaze me and you baby set your body a blaze baby, won't you In your brain, don't you fret, just listen. I'm saying, serious, be serious. I'm so looking at my face. I'm trying to take you back to my place. Yeah. No one, baby, just stick to my pace. Lock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, giving up. No time for waste. Don't want run you down. Don't want to me desire, beat it with the wire, make me sing all like a choir, come here Sean, come give me little light, spark it up, cause me need little fire in the me light, yeah. What's a long time, me not get to see you, panty wasted on the water, Wait in the real take me up like a me and Jesus, Do come and way. then food yes. and baby hey. hey. hey. won't you light my fire, fire. When the neighbor get back and get up and knocking When bedboard is knocking and girl back keep cracking. The little boot it the and we we'll keep it tracking. A baby girl knowing that nothing head lacking. Ryan's banking, who machine keep going. Listen to me, DJ Listen to me sing sound Apart from the hot girl, I keep talking. Dem the death, no no, the, no no good love, girl. Yo, dem the death, no no good love, girl. Baby girl, the death, no no good love, girl. Yo, dem the death, no no good love. Love, baby, we <laughs> want you If I was in your hair I wanna see San Francisco I wanna go to Burkina Faso You've got flowers in your hair I wanna Bijzondere groep was dit uh, overigens ooit, uh, want zij uh, wisten van geluidjes alles uh, te maken. Daarvoor was het een beetje een zomers uh, nummer eerlijk gezegd, maar we gaan weer gewoon met het serieuze verder. Francis Albert Blake en On Darkness, overigens daarvoor hoorde je Uberich en Burkina Faso. pain and smoke. Still, I bring the autumn. I fill the house. that whisper through the tall trees. Form figures in the clouds. A phantom saint wouldn't be. Moest je wel eens een beetje graven in het uh, geheugen? Ik weet dat, dat ze ooit uh, deel uitmaakte van Shalomar. Met Howard Je Wet en consorten. Daarvoor uh, was ze ook nog eens een keer een beetje actief als danseres bij het programma Soul Training. Ik heb het over Jodie Watley in Don't You Want Me. Daarvoor hoorde je Francis Alban Black. Met misschien wel uh, een beetje dat alternatieve hoogtepunt van 2022 tot nu toe. Dat is puur persoonlijk, maar on darkness uh, vind ik uh, wel wat dat betreft uh, wel iets hebben. Tot het nieuws van 7 uur en uh, wel bekende uit de serie Miami Vice, Glen Frey en het nummer dat heet You Belong to the City. En om 7 uur is er weer een aflevering van Alternative FM en we beginnen met een beetje met wat dansbare klanken.